Innalhamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Amma beste brothers and sisters We hebben in het verleden gesproken over een van de grootste tekenen die zich zullen voordoen als het uur nabij is. Namelijk het teken genaamd het Dajjal. En ook hebben wij toen de tijd gezegd dat de terugkeer van Isa, van Jezus, de ondergang van deze Dajjal zou betekenen. En deze terugkeer van Isa, alayhis salam, is dan ook het onderwerp van deze les. En ik zal mij enkel en alleen beperken tot de authentieke overleveringen die met dit onderwerp te maken hebben. De terugkeer van Isa valt, zoals jullie weten, ook onder de grote tekenen van het uur. Zoals vermeld staat in de Koran en in de authentieke overleveringen. Ook bestaat daarover een consensus onder de geleerden. En iedere moslim... Dient hierin te geloven, in de terugkeer van Isa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk: Wa kawlihim inna katan al masih na maryam, Allah Wama kataluhu wama salabu wala kim shubbi halahum, wa inna aladina telafu fihi lafi shekin min maalahum bihi mina ilm illa ittiba'ad-dann wama qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilayhi wakana Allah 'azizan hakima wa inna min Ahlil kitabi illa la yu'mina bihi qabla mawtih Oftewel Allah subhanahu wa ta'ala zegt en wat betreft hun uitspraak wij hebben de Messias Isa zoon van Mariam Boodschapper van Allah gedood, maar zij doodde hem niet en zij kruisigde hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek en voorwaar. Degenen die daar van mening over verschillen, hebben daar onderling twijfels over. Zij hebben daar geen kennis over, zij volgen slechts vermoedens en zij zijn er niet van overtuigd dat zij hem gedood hebben. Maar Allah heeft hem juist tot zich opgeheven. En Allah is almachtig allerwijs. En er is niemand van de lieden van het boek of hij moet voor zijn dood, dus voor de dood van Isa in hem, dus in Isa, geloven. En op de dag der opstanding zal hij een getuige over hen zijn. Dit vers staat vermeld in Sorat an nisa 157 tot en met 159. En Ibn Abbas zegt het volgende als reactie op dit vers. Bij de terugkeer van Isa naar de aarde zal iedereen, dus ook de lieden van het boek, in hem geloven. En het geloof zal dan één worden. En ik wil even de aandacht vooral richten,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 Waarin de tegenstrijdigheden en verschilligheden over de kruisiging van Isa alayhi salam bijzonder goed en duidelijk vermeld staan. In Marcus 15, 20 tot en met 22 staat namelijk het volgende. Nadat zij hem zo bespot hadden. Dus het gaat over Isa alayhi salam. Nadat zij hem zo bespot hadden deden zij hem het purperen kleed af en trokken hem zijn eigen klederen weer aan. Toen zij hem wegvoerden om gekruisigd te worden, presten zij een voorbijganger, zekeren Simon van Sirene, die van het land kwam, den vader van Alexander en Rufus, om zijn kruis te dragen. Terwijl Johannes met een tegenstrijdig verhaal komt, hij zegt namelijk, toen leverde hij hem aan hen over om gekruisigd te worden. Zij voerden Jezus mee en zelf zijn kruis dragend. Dus Jezus was degene die zijn kruis moest dragen. Dit staat vermeld in Johannes 19, 16 tot en met 17. Dus volgens Marcus was het Simon van Sirene die opgedragen werd door de Romeinen om het kruis van Esa te dragen. Maar volgens Johannes moest Esa zelf zijn kruis dragen. Ook merken wij op dat Marcus het volgende zegt... over het drankje dat toegediend werd aan Esa... alvorens zijn kruisen ging. Hij zegt namelijk... en gaven hem met mirre... mirre is eigenlijk een bitter smakende mensel... en gaven hem met mirre gemengde wijn... Maar hij nam dien niet aan. Dat staat in Marcus 15, 23. Maar Matthäus zegt of spreekt van een heel ander drankje. Hij zegt namelijk, zij gaven hem edik. En edik is eigenlijk azijn. Met gal gemengd te drinken. En toen hij dien proefde, wilde hij niet drinken. alayhi salam bedoelen ze. Dat staat in Matthäus 27, 34. Een andere zaak. Waarover geen overeenstemming bereikt kon worden. was het opschrift. dat vermeld stond op het kruis. Kruis van Isa zogenaamd. genaamd. Marcus zegt namelijk. het opschrift met de reden. zijner veroordeling luidde. de koning der Joden. Dat staat in Marcus 15, 26. Terwijl Matthäus. van het volgende spreekt. boven zijn hoofd. hechten zij een opschrift. Zijn misdrijf vermeldend, dit is Jezus, de koning der Joden. Matthäus 27, 37. Ook zegt Johannes, Pilatus had een opschrift geschreven en aan het kruis gehecht. Daarop stond Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Dus hieruit blijkt hoe nauwkeurig de vastlegging van de Bijbel is geweest. De geschiedschrijvers kunnen het zelfs niet eens worden over het opschrift dat vermeld stond op het kruis van Esa. Ook als er gesproken wordt over de twee mannen die tezamen met de Esa gekruisigd werden, lijkt men geen duidelijkheid te kunnen geven hierover. De ene keer lijken de beide gekruisigde heren de spot te drijven met de Esa. En de andere keer lijkt een van hen juist op te komen voor Isa Marcus zegt namelijk ook zijn medekruiselingen hoonden hem. Dat betekent met verachting bespotten. Dus ze begonnen hem uit te schelden. Maar Lucas kiest voor een heel ander scenario. En hij zegt en een der gekruisigde boosdoeners zij smalen tot hem. Zij geit niet de Christus. Verlos u zelf en ons. Maar de ander bestrafte hem en antwoordde. Vreest ook gij God niet. Nu gij dezelfde straf ondergaat. En wij terecht. Want wij krijgen ons verdiende loon. Maar hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. En daarmee refereren naar naïza a.s. En dat staat in Lucas 23, 39 tot en met 43. Ook als wij kijken... Naar de tijdstip waarop zogenaamd Esa gekruisigd zal zijn, je zult zien dat de Bijbel van verschillende tijdstippen spreekt. Marcus zegt namelijk, het was de derde uren, toen zij hem kruisigden. En dat staat in Marcus 15, 25. Terwijl Johannes spreekt van de zesde uur. Hij zegt namelijk, het was de dag voor Pasen. Ongeveer het zesde uur. Hij zeide tot de Joden, zie hier uw koning. Maar zij schreeuwden weg met hem. Kruisig hem. Pilatus zeide tot hen, moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen andere koning dan den keizer. Toen leverde hij hem aan hen om gekruisigd te worden. Ook over de laatste woorden van Isa lijken zij het niet eens te worden. Marcus zegt, en ten negen uur riep Jezus met luide stem: Illoi, Iloi, lima sabachteni, oftewel, dat is vertaald: Mijn God, mijn God, waartoe hebt gij mij verlaten? Dat staat in Marcus 15, 34. Daarentegen zegt Lucas, en Jezus riep met luide stem: Vader, aan uw handen vertrouw ik mijn geest toe. Dat staat in Lucas 23, 46. Dus hiermee hebben wij enigszins proberen aan te tonen dat er daadwerkelijk een groot aantal oneenigheden en tegenstrijdigheden verweven zijn door het verhaal van Isa in de Bijbel. En dat maakt de zaak natuurlijk ongeloofwaardig. Terug naar het onderwerp van vandaag. Namelijk de terugkeer van Isa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala zegt wa la ilmun Oftewel en voorwaar. Het terugkeer van Isa naar de aarde. Het, dus de terugkeer van Isa naar de aarde. Is een teken van het naderen van het uur. Dit staat in Sorat al-Zoghrof nummer 61. Vers 61. Ook overlevert Hudeva. Ibn Asid As al-Ghivari. Mogen Allah wel tevreden met hem zijn. Zoals vermeld staat in Sahih Muslim. Hij zegt namelijk. Dat de profeet Vrede zij met hem tevoorschijn kwam, terwijl wij met elkaar van gedachten aan het wisselen waren over het uur. Toen zei de profeet Vrede zij met hem Waar hebben jullie het over? Ze zeiden We zijn aan het praten over het uur. Toen zei de profeet Vrede zij met hem Het uur zal niet aanbreken, alvorens jullie daarvoor tien tekenen hebben mogen aanschouwen. Toch gaan, zei hij. Rook. Eén, rook. Twee, de jel. Drie, het beest. Vier, zonsopkomst vanuit het westen. Vijf, de nederdaling van Isab no Mariam. Zes, je en me adjuj. En zeven, en acht, en negen. Dat zijn drie aardbevingen. Eentje in het oosten. Eentje in het westen. Eentje in het Arabische schiereiland, en dit wordt opgevolgd, dit wordt allemaal opgevolgd, door een vuur die uit Jemen zou komen opdraven, en die de mensen naar de plaats van verzameling zou dwingen, of zou brengen. Ook staat in Sahih al bukhari een moslim, een overlevering, waarin Abu Huraira zegt, dat de profeet, vrede zij met hem, heeft gezegd, Walladhi nefsi biyadihi. La Yushaku en Janzi la Fikum, Ibn Maryam, hakamen adla. Wa imamen mukzita. Juxiru salib, wa yaktulul khinzir, wa yadar ul jizya, wa yafidul maal, het te la yak belu haar acht. Hij zegt namelijk: Ik zweer bij degene in wiens handen mijn ziel ligt. De tijd is bijna aangebroken dat de zoon van Maryam tussen jullie. ...nederdaalt, als een rechtvaardige rechter. Hij zal het kruis breken, het varken doden, al-jizya opheffen en het geld zal dan in overvloed zijn. In een andere overlevering staat, het geld zal dan in overvloed zijn in zoverre dat niemand meer dit wil aannemen. In die tijd zal zelfs één sejda, wat een onderdeel is van het gebed... Beter zijn dan deze wereld met alles wat erin is. Met alles wat erop is. In zijn tijd, in de tijd van Isa alayhi salam. Zullen er geen behoeftige mensen meer zijn. Geen arme mensen meer zijn. Want het geld zal destijds in overvloed zijn. In een overlevering die ons is overgebracht. Door de Ja al-Maqdisi. En Sahih is verklaard door Sheikh al al-Banirahmetullah Yalehi, zegt Abu Horeira dat hij de profeet Vrede Zij met hem heeft horen zeggen, heerlijk zal het leven zijn na de terugkeer van de Messiah. In die tijd zal de grond opgedragen worden om haar rijkdommen naar buiten te brengen. In zijn tijd, tijd van salam, zal ook de veiligheid zich over het land uitstrekken. Alles en iedereen zal veilig zijn. De profeet geeft zelfs te kennen dat een kind met een slang kan spelen. Zonder vrees voor eigen leven. Want de slangen zullen gifvrij worden gemaakt. En de roofdieren zullen de prooidieren met rust laten. Ook heeft de profeet vrede zij met hem te kennen gegeven. Zoals vermeld staat in een overlevering van moslim. Dat de plaats waar Isa neer zou dalen, nabij el manar al-Bayda' zou zijn. Oftewel het witte koepel. Aan de oostelijke zijde van Damaskus. Hij zou naar beneden komen, steunend op de vleugels van twee engelen. Als hij zijn hoofd laat zakken, dan druipt hij. En als hij zijn hoofd naar boven brengt, dan vallen er waterdruppels naar beneden die op zilveren korrels lijken. Hij zal de moslims onverwachts verrassen, terwijl zij bezig zijn met het treffen van voorbereidingen op het ochtendgebed. Op dat moment, als de leider van de gelovigen Isa ziet, doet hij een stapje naar achteren, om deze vooraanstaande profeet in de gelegenheid te stellen om het gebed te leiden. Maar dan duwt Isa alayhis salam deze man weer naar voren en zegt tegen hem. La, inna ba'dakum ala ba'din umara. Azza wa jell, Oftewel, degene die jullie voorgaat in het gebed dient een van jullie te zijn. Dit is een gunst waarmee Allah de gemeenschap van Mohammed heeft beschonken. En dan zal de leider van de gelovigen... Dit gebed leiden en kijk naar deze eer die onze gemeenschap toekomt. De achtbare profeet Isa besluit achter een man te bidden die toebehoort aan de omme van Mohammed. En het feit dat hij achter de imam van de moslims bidt geeft tevens aan dat Isa bij zijn terugkeer zou handelen volgens de wetten van de Islam volgens de wetten van Mohammed, sallallahu alayhi wasallam) Ook staat vermeld in een authentieke overlevering, dat hij vrede zij met hem, al-umra, dus Isa alaihi salam, al-umra en al-hajj zal verrichten, zoals deze verricht worden door de moslims. Dus dat geeft aan dat hij zal handelen volgens de voorschriften van de islam. Hij komt niet met een nieuw geloof. Hij zou zich houden aan de voorschriften van het laatste geloof, namelijk de islam. Ook is er gezegd in een aantal overleveringen dat deze man die het gebed zou leiden, de verwachte Mehdi is. al Mahdi al muntadhar is. Als de moslims klaar zijn met het ochtendgebed, begint de jacht op het Dajjal. Want de moslims zijn op dat moment verwikkeld in een hevige strijd. Tegen de Dajjal. Maar zodra het Dajjal ziet dat de gelederen van de moslims aangesterkt zijn met niemand minder dan de profeet Isa alayhi salam. Begint het Dajjal op te lossen en te slinken zoals zout in water oplost. Maar dan stevend Isa op hem af om de laatste vernietigende klap uit te delen. En de mensheid te verlossen van deze geniepige en vreselijke leugenaar. En dit gebeurt allemaal bij een klein plaatsje nabij Betul Maqdis. nabij Jeruzalem, genaamd Babelud. Het plaatje heet Ba'bulud. En gelet op de precieze aanduiding van de profeet, vrede zij met hem. Hij spreekt over het plaatje, of hij spreekt. Van het plaatje Babulud. Ba dit zijn de woorden van iemand die zeker en overtuigd is van datgene wat hij zegt. En dit kan ook niet anders, aangezien deze woorden een openbaring zijn van de Heer der Werelden. Vervolgens zou Isa, salam afgaan op de mensen die tegenstand. Hebben geboden aan Dajjal. En tegen hem hebben gevochten. En ongeschonden zijn gebleven voor Dajjal. En hij zal over hun gezichten vegen. En hun vertellen over de hoge positie die hen toekomt in het paradijs. En de bekoringen en de genietingen die Allah voor hen heeft klaargemaakt. Maar precies op dat moment openbaart Allah subhanahu wa ta'ala aan Isa alayhi salam, dat hij dienaren van hem tevoorschijn deed komen, waar niemand tegen opgewassen is. Dus die niet zijn tegen te houden. Niemand is tegen hen bestand. En hiermee doet hij op je en ma'ajuj. En Allah beveelt vervolgens Isa om samen met zijn volgelingen, hun toevlucht te zoeken in de bergen. Namelijk in de berg Toor. En Ja'juj en Me'juj zijn twee moordlustige volkeren. Behorende tot de kinderen van Adam. Die nu al bestaan. En zeer groot in aantal zijn. Vele malen groter dan het aantal mensen. Er is gezegd dat zij afstammen van Ja'fith. De zoon van Nooh. Ibn Nooh. En één man van Ya'juj en Majuj vindt niet de dood totdat hij duizend nakomelingen heeft achtergelaten. Ze zijn in het verleden bestreden en teruggedrongen door Dhul Qarnayn. En achter een muur geplaatst. En Dhul Qarnayn is een rechtvaardige en vrome koning die door Allah beschonken is... Met veel macht en over een gigantisch leger beschikte. Allah zegt in Sorat el Kef: Kalu jedel karnein, inna jagdjuja wa me jagdjuja moet siduna fil art, vehel nedja alu leke karnein, alla en tegja alla beina na wa beina hom sedda. Oftewel, ze zeide: De mensen die belaagd werden door de wa me jagdjuja, ze zeide: O doel karnein. Voorwaar, de volken van Ya'juj ja en Ma'juj zijn verderfzaaiers op aarde. Zullen wij jou een vergoeding geven, opdat jij tussen ons en hen een afscheiding maakt. En verder in diezelfde hoofdstuk zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Oftewel, en zij waren niet in staat om het te beklimmen. Dus die muur die Dhul Qarnaini heeft gebouwd. Ze waren niet in staat om het te beklimmen. En zij waren niet in staat om er doorheen te breken. Maar als zij uiteindelijk met toestemming van Allah deze muur doorbreken. Dan zullen zij niet meer te stoppen zijn. Zij zullen al het water opdrinken. Bijvoorbeeld. In een authentieke overlevering staat dat zij voorbij het meer van Tabariya komen, een meer gelegen in Palestina. En dan zullen diegenen die vooraan lopen al het water opdrinken. En als degenen die helemaal achterin lopen, eenmaal bij het meer aankomen, dan zeggen zij: ooit was er water in dit meer. Dus het is leeg gedronken door diegenen die voorop liepen. En als zij klaar zijn met het uitmoorden van mensen op aarde. Niemand is bestand tegen hen. Dan wanen zij zich onoverwinnelijk... en willen zij zelfs de confrontatie aangaan... met de inwoners van de hemelen. En daarom beginnen zij hun pijlen af te schieten op de hemel... waarna deze pijlen met bloed bevlekt... weer uit de hemel terug op aarde vallen. Niet dat zij daadwerkelijk iemand hebben geraakt... Maar Allah wil hen op deze wijze verder in hun afdwaling doen verdrinken. Verder zegt de profeet vrede zij met hem in een overlevering. En dan wenden de profeet Isa en zijn vogelingen zich smekend ten hemel. En vragen zij Allah om een einde te maken aan Ya'juj en Ma'juj. Waarna Allah deze smeekbedes verhoort. En hij stuurt Kleine wormen, genaamd een nagaf, wormen op hen af die zich gaan huisvesten in hun nekken. En nagaf is een worm die zich vaak huisvest in de neus van het vee. En gelet op de macht en het vermogen van Allah, subhanahu wa taala, Hij stuurt een van zijn kleine schepselen, een van zijn kleine schepselen af op deze tyrannische mensen. Die iedereen op aarde wisten te verslaan. Allah stuurde wormen die op het eerste gezicht vrijwel ongevaarlijk lijken. Maar middels deze wormen is er een einde gekomen aan het verschrikkelijke tijdperk van Yajuj ya en Majjuj. Dit klein ongewerveld dier wist deze barbaarse onrechtplegers te stoppen. En overbedekt zal de aarde op die dag zijn met hun rottende lijken. Hun stoffelijk overschot zal verschrikkelijk stinken. Zodra Isa salam en zijn volgelingen weer uit de bergen naar beneden komen. En deze afgrijzelijke toestand opmerken. Richten zij zich andermaal tot Allah. Met de vraag of hij de aarde Reinigt van deze viezigheden, Waarna Allah vogels stuurt. Vogels die qua vorm op de nekken van kamelen lijken. En die zullen je ja adjoos en optillen. En op een plaats dumpen waar alleen Allah weet van heeft. Vervolgens doet Allah regen uit de hemel storten. Die alle onreinheden en viezigheden wegspoelt. Totdat de bovenkant van de aarde gelijkenis toont met een spiegel het lijkt wel een spiegel vervolgens zal Allah de aarde opdragen om haar vruchten te doen voortbrengen en op die dag zal één granaatappel voldoende spijs, voldoende voedsel zijn voor een groot groep mensen en zullen de mensen in de schaduw zitten van de schil van deze granaatappel en terwijl de mensen aan het genieten zijn van dit heerlijke leventje stuurt Allah een aangename wind die de zielen van de gelovigen afneemt. Dus verwijdert. Dus zij vinden allemaal de dood. En de rest is slechts de slechterikken op aarde. Beste mensen, voor de komst van de islam hebben zich verschillende theorieën voorgedaan. Over Jezus, over Esa en zijn afloop. Maar... Er kon geen uitsluitsel daaromtrent gegeven worden. Niemand kon jou vertellen wat er daadwerkelijk gebeurd is met Isa Zij verschilden allen van mening. Totdat Allah onze profeet Mohammed zond stuurde. Om duidelijkheid daarover te scheppen. Isa is niet dood. Maar hij is tijdelijk opgevaren naar zijn Heer. En er zit een tijd aan te komen. Waarin hij weer terug zal keren naar deze aarde. En wij zijn dan ook in afwachting van zijn nederdaling. Hij zal terugkeren. En hij zal tussen de mensen oordelen aan de hand van de islamitische wetten. En de mensen zullen in die tijd of in zijn tijd een gelukzalig leven kennen. En uiteindelijk zal hij de dood vinden. En zullen de oprechte moslims het doden gebed voor hem verrichten. En wij kunnen lang discussiëren over de reden waarom van alle profeten alleen Isa vrede zijn met hem terug zal keren naar de aarde. Maar de geleerden hebben gezegd dat de reden waarom Isa de enige profeet is die terug zal keren is omdat zijn terugkeer als antwoord zal dienen op diegenen die menen dat zij Isa hebben gedood en degene die zeggen dat hij God is of de zoon van God. Tot slot. Vraag ik Allah om ons te verenigen met de profeet Isa. En met de leider der Profeten Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. En met de rest van de profeten in de wijd uitgestrekte paradijzen. Wa wa What the hell? I'm get out of here.